Middernacht, het is maandag 5 augustus. Renate Evers met het NOS-journaal. De Verenigde Staten houden een aantal ambassades langer dicht. In elk geval tot en met zaterdag. Dat is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig om de veiligheid te waarborgen. Volgens de woordvoerder is er geen nieuwe dreiging, maar is het belangrijk om voorzichtig te zijn. De ambassades in Kabul, Bagdad en Algiers waren vandaag gesloten, maar gaan morgen weer open. In Maarse is afgelopen avond een man om het leven gekomen nadat hij was aangereden door een bus. Hij kwam onder de lijnbus terecht en moest daar door de brandweer onder vandaan worden gehaald. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Onduidelijk is ook of er passagiers in de bus zaten op het moment van het ongeluk. De chauffeur van de lijnbus is aangehouden en wordt verhoord.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 Het weer het is helder en het koelt af naar 14 tot 16 graden en er kan wat nevel voorkomen. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en het wordt warm met 26 tot lokaal 30 graden. In de namiddag en avond kan er een enkele regen of onweers bijvallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Nacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Janne, de Radioshoek op, op uh, Mijn naam is Jan Roos en Jan Heemskerk is terug. Dus ben ik Jan Heemskerk, ik ben weer terug. Ja. beeld bij geluid heb je. Oh, trouwens, uh, mij werd gevraagd door, uh, door een aantal luisteraars... of ik wat rustiger wilde praten, want het was uh, allemaal wat te snel... Beelden bij het geluiden, joh. Nee, maar echt. Dat het gaat, praat ik nou te snel? Nee, voor mij niet. Maar oh. ik ben dan ook een hoog intellect. Dat nou, is leuk ook. Afgelopen week. Beelden ja. bij het geluiden. Ja. De ik ben natuurlijk op echtejanne.nl. De eerste op Twitter is echte Jannen. En sinds vorige week zijn we gekapt met het kutspel. En wat een geluider omdat we er gewoon eenvoudig geen fokko in aanvonden. Dus je hoeft niet naar 0800 te bellen. Hé, hey, maar mag je heel even? Ik ben dus twee weken weg. En we kappen met twee onderdelen van het programma... waar we tot voor kort van zeiden dat die onmisbaar een stukje interactie... met ons geliefd publiek waren. Wat is er gebeurd, Jan? Uh, nou, dat is eigenlijk meer een bepaling. Dus blijkbaar bepaal ik dus dat dingen weggaan. Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Nee, ben ik maar wat het is er gebeurd? Uh, vorige week zat Frits Baad hier... en die moest van een uh, beller uh, bij het kutspel naar Auschwitz. Uh, de week ervoor uh, we moesten al mijn kinderen kanker krijgen. En op een gegeven moment denk je... ja, joh, ik, uh, ik heb er geen zin om die open inrichting... Uh, continu maar een podium te geven. krijgt krijg de Oké, okay, helder en duidelijk. Nou, en echt Jan, dat ben je of de ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus pompje 3 miljard. We herhalen nog één keer 3 miljard. Belastinggeld in ICT, maar is je website werk.nl vaker of dan online, zoals het UWV... dan ben je dus een ontzettende Johan qua instelling. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week om meer een echte Jan of Johan is geweest. Zeker. Echte Jan. Of Johan. Langzamer praten, Jan. Of Johan. Sorry. Jan, of Johan, Sorry. Voor de ouderen. Leuk Leuk de ouderen. Leuken. Leuken. Leuken. Nou, het is nog niet te geloven. We hebben als eerste, echt Jan of Johan, een Deutsche. Kohl. Wenn ich einen Fehler nennen will, der allgemein bekannt ist, ist das einer. Ja, Helmoet had het reeds in 1982 ge gehad met de Turken in Duitsland en wilde graag de helft deporteren. Nu zijn Duitsers daar natuurlijk best handig in, maar hoe kom je er nou toch in godsnaam bij om een halve bevolkingsgroep op de trein te willen zitten? Uh, Kool die vond dat de Turken niet bij de Duitse cultuur hoorden. En ja, dus dan hoef je ja, ja, gewoon in één keer uh, de trein te pakken aan de helft van... Uh, in ieder geval, het is niet helemaal gelukt, want er zijn nu drie miljoen stuks uh, Duitse Turken. Dus uh, ja, uh, Helmoet uh, had een raar plannetje. Ja, Nogal, we... ja. Nee, maar dat was mij Ik ben natuurlijk weg geweest een de... een beetje op vakantie. 19... Of onze hoofdkast was ik op vakantie. Waarom is dat nu bekend geworden? Nou, dat is een, een van een oud uh, interview is nu uitgekomen. Maar in 1982 wilde hij dus de helft van de Turken op de trein terugzetten. Ja, dit, dit, dit, maar het is maar goed dat dat die destijds niet bekend is geworden. Want dat had hem waarschijnlijk wel de kop gekost. Maar, kijk, ook al kan je misschien denken... Maar is zeg ik vrij het vrijwel onmogelijke actie. Hij had het echt. Dekker. Nee, in ieder geval. We hebben een uh, bevolkingsgroep uh, op een trein zitten, laten we dat maar niet doen, uh, nee? Johan. Jazeker. Uh, we gaan verder met uh, Vladimir Poetin. Wat is nou Snowden? Nou, dat zou ik zeggen. Een hele dikke middelvinger naar Obama van onze vriend Poetin. De Russische dictator heeft klokkenluider Edward Snowden een paspoort gegeven, een half jaar. Niet omdat Vladimir nou zo gek is klokkenluiders, want die worden in zijn land gewoon afgeknald en opgesloten. Maar klikspanen uit de steeds zijn natuurlijk van welkom en het is natuurlijk inderdaad leuk om collega Obama een kleine hart te zetten en nou ja moet ik eerlijk toegeven het vinden wij ook wel geestig is het niet Jan? Ik vind het één. Ja dus ondanks het feit dat het natuurlijk onwijs een mafketel is, is uh, deze week uh, een Jan toch? Toch ben ik knap. Ja dat heb ik knap gedaan. Ah ja, oh Wesley oh. Ik kon vrij, vrij weinig zeggen omdat ik uh, ja, gewoon eigenlijk in complete shocktoestand was. Ja, Kabouter Wesley heeft zijn eigen carrière de nek omgedraaid. Dat weet iedereen natuurlijk, behalve Kabouter Wesley. Uh, met een volgevreten pens hoppelt hij nu in de Turkse competitie achter de bal aan. Terwijl hij na het WK in Zuid-Afrika de topflubs voor het uitzoeken had. Ja, en nu is Wesley dus boos. Boos dat de Monscoach hem niet persoonlijk heeft verteld... Ja, dat hij geen meer moe meer te zoeken heeft in Oranje. En Snyder moet uh, nog even wennen aan zijn nieuwe status, lijkt mij zo. Hij was ongelooflijk teleurgesteld. Ja, maar hij was ook wel uh, heel goed. Hij heeft natuurlijk de bondscoach uh, uh, repliek, van repliek gediend door uh, een schitterende splijt in de paas te geven vandaag tegen Arsenal. Nou ja, dat, althans, dat stond in de krant net. Dus, uh, nou ja, we zullen zien wat er gebeurt. Of de, of de Wesley, hij vond zelf dat hij een grote stap genomen had om zich te reverseren over de bondscoach en uh, dat de weg naar het WK in Brazilië als het ware alweer open lag. Nou, ik je vertellen, dat ligt het niet. Nee. In ieder geval, Wesley zei Doe eh, staan, Johan, ja. Eh, uh, Hans Steven. Ik las in een krant dat jij zei, dit kan één reden zijn dat ik voortijdig opstap... en dat is dat ik mijn vrouw bevalt. Ja, maar dat, dat, dan, zou ze, dan zou het echt een maand te vroeg zijn... en dan weet ik niet of ik dat kind überhaupt wel wil. De grapjesmaker liet interviewer Wilfried Dion... Alle hoeken van de studio zien. Geen idee, maar het zal wel. De jong kon niet op tegen de dubbele lagen en de hoeveelheid humor van teven. En daarnaast liet Hans fragmenten zien die niet politiek correct zijn... en rookte ook nog een peuk, wat er nou helemaal verboden is op de Nederlandse televisie. Kortom, Hans is een held. Lees ik hiervoor in commissie... want ik dommerde lekker op een baai in Turkije... en voor de rest las ik ook wel andere berichten, maar jij vond het goed. Denk je nou echt werkelijk dat het interessant is om te vertellen... dat je niet weet wat je voorleest? Zit daar iemand op te wachten? Nou, laat ik zo zeggen. Ik kan ik me ook voorstellen dat je denkt... van de god Hans Theven... nou, maar prima, vond het dus een geslaagde aflevering. jij vond het een motor. Jij vond het een bikkel. En dus is Hans Theven deze week een Jan. Dat dacht ik wel van. Nou, daar ben ik er toch hartstikke mee eens dan? Gefeliciteerd, Hans. Als je het hoort. <laughs> super, Jan Roos heeft gekeken. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan, Jan of Johan, oh, die boot nog echte is ongeheel Johan. We zijn niet dol op soldaten, zeker op meisjesoldaten. En even respectvol uh, als licht een saluut. Derhalve aan onze hoofdgast van vanavond, luitenant-kolonel Esmeralda Kleine Racing van onze bloedeige luchtmacht. Welkom, Dank Esmeralda. Wel. Welkom, Esmeralda. Of moeten we zeggen, uh, luitenant-kolonel. Is het eigenlijk hoogste Overste, zeg je dan. Uh. Overste. Overste, Maar waarom, ja, ja dat vroeg me zo ook wel Waarom ben je dan, als je luitenant-kolonel bent, overste? En waarom zeggen ze dan niet gewoon overste in plaats van luitenant-kolonel? En moet het allemaal zo ingewikkeld? Ik heb geen idee. Ja, wat is dat gaan nou? Gaan we niet de hele avond houden dit? Eerst ja. hadden dat je het geen idee hebt. De, de, de, Absoluut. Je hebt vast wel een idee. Nee, we doen het gewoon soms moeilijk. En ja. bij de marine doen ze het nog veel moeilijker hoor. Dat je schout bij nacht of zo ineens. Ja, dat je schout bij nacht. Maar ja, die kan je dan in ieder geval nog zo aanspreken. Maar uh, als je daar dan uh, luitenant zee tweede klasse oudste categorie bent... Dan weet ik ook niet meer hoe ik je aan moet spreken. Oh. Dus het, maar dan zeggen ze gewoon, meneer of mevrouw. Oh, dat is prima. Dus we dat, dat ook. Nou, we zeggen eens maar. Heb jij eigenlijk in het leger gezeten, Jan? Ik had slechte ogen, Jan. Ik had dolgraag gewild. Maar als de Rus of de Baard vijf meter van een schuttersputje is, zie ik hem nog niet. <lacht> dus ik ben echt kansloos. Kanonnevoer was ik geweest. Verkeerde maar dat maar gewoon... moeten we toch ook hebben? Ja, maar ja, dat was toen. Maar jij bent afgekeurd op de ogen. Ja, ja. Ik was nog in de tijd. Ik zeg maar tegen die manier, nou, die psychologisch het is het. Dat we die maar overslaan. We gaan meteen naar de oogdokter gaan. Want dan kan ik meteen. In huis en zo ging het ook. Uh, Esmeralda, vind je, vind je mannen die uh, uh, niet in het leger hebben gezeten terwijl ze eigenlijk wel zouden kunnen? Uh, mietjes? Mm, nee. Oké, okay, dan, dan is in het leger gezeten. Nou, ik vertellen, ik kwam dus op de keuring en ik, je, je weet dat ik last heb met autoriteit. Ja, die ja, zo wel een platvoet heb je ook toch? Uh, ook dat. Ja. Dus ik kwam naar binnen bij die keuring en ik, ik, ik kwam daar zo aan en. Ja, al die mensen in uniform en dat ik moest daar zitten en ik moest dit en ik moest. Daar kan ik niet zo goed mee omgaan. Daarom is het ook vaak misgegaan zeg maar, in mijn schoolse carrière. Ja. In ieder geval, ik moest op een gegeven moment gezamenlijk met vijftig man... Ja, pissen in een potje. Dan konden ze, denk ik, met pissen onderzoeken. Maar ik kan niet eens pissen in een café als iemand naast me staat. Niet omdat ik ergens iets heb om voor te schamen hoor. Ik, ik, ik hey. Maar groepsdruk daar is passen. Ja. Dus, dus dat, ja, dat, dat heb ik maar gevuld met water. En toen had ik de gehoortest en toen begreep ik niet wat hij zei... en toen dacht ik dat ik hem, dat ding in moest drukken... en als ik een piepje hoorde, uh, los moest laten. En dan moest ook andersom. En, en toen moest ik me uitkleden achter een uitkleeddoek voor mijn vrouw die wilde namelijk Even ja, voelen, voelen of ik ja. twee ballen had. Toen zei ik, nou ja, waar moet ik me eigenlijk uitkleden achter een scherm... om daarna naakt naar voren te lopen? Dat is nou eigenlijk zinloos. Dan kan ik net zo goed voor uw ogen me uitkleden. Dat was discussie één. En discussie twee zei ik, van, nou, als ik nou verwacht dat ik in het leger kan gaan... en mensen neer kan schieten bijvoorbeeld, of handgranaten kan gooien... dan kunt u toch ook aan mij vragen... zeg, joh, je bent nu 18, heb je twee ballen? Dan zou ik zeggen... nou ja, ik heb vanmorgen nog gekeken. Dat klopt. Maar een releasebreuk is dat, toch? Ja, maar dat is toch raar dat je iemand van de 18 niet gewoon kan vragen... heb je twee ballen? Maar waarom moet je nou wat zo opstandig zijn? Nee, je moet toch... Je wilt tot, ze, ze willen je, je, dat je in het leger gaat. Dan, dan, dan willen ze toch in ieder geval... Ja, ik bedoel, misschien mogen half, halve de debiel het leger in... maar dan moet je in ieder geval wel tot de twee kunnen tellen. Nou, dat dus. En toen uh, moest ik naar iemand om een intakegesprek te doen. En die zei, uh, waarom wil jij in het leger? Toen dacht ik, nou, beginnen met een grapje. Je moet altijd beginnen met een grapje. Esmeralda, altijd beginnen met een grapje in een gesprek. Dus ik zei, lijkt me hartstikke leuk om mensen neer te schieten. Oh. Dat was dus geen leuk grapje. Want die man werd paard, jongen. Die begon te schreeuwen: wat hey, hey, denk maar. je wel waar wij voor zijn? Ik zei, Nou, waar ben je nou voor? Zei, wij zijn voor de vrede. Ik zeg: dan moet je een keer met een bos bloemen gaan rondlopen en niet met een geweer. Nou, dat werd me. En op een gegeven moment drukte hij dus op een knopje. Dacht Ik wat zou ik dat ze krijgen? Nou, MP, bij mijn armen gepakt, bij zo de tenten geflikkerd. Kreeg een brief thuis: dat al was ik de laatste man in Nederland, dat ze me liever ja, nekschot zouden geven dan, dan in het leger aannemen. Ja, wat een lang verhaal eigenlijk, hè? Maar in ieder geval... Uh, het dus zit je, je nog vindt, wel dwars nog steeds, hè? Nou, mijn oma zei dus dat ik nooit meer een man zou worden. Nee, echt, omdat ik dus niet in het leger was. Ja, dat zei mijn vader ook. Maar ja, nou ja. Nee, goed. Dat je, uh, iets, zeg maar. Leuk dappen van jullie dan? Dat jullie een uh, overstier hebben uitgenodigd. Nou, je bent een wijfie hoor, dus dat kunnen we nog wel aan. Oh, nou, dat, was, okay. dat staat nog te bezien. Ik ben echt voorzichtig uiverig. Is, ik ik, dat, ik dat, zei dat, het dat, en toen dacht ik, dacht ik je moet bij het zo, niet zo. doen. Volgens maar goed, ik, in de, onder andere omstandigheden, had je nu een blauwe boon in je flikker gehad. En, dat denk ik wel zeker. Maar, ja, maar is, gaat dat was een grapje, is. We gaan even wat actualiteiten doornemen. Straks gaan we het over je vak hebben. En over het boek wat je hebt geschreven. En over alle dingen die je hebt meegemaakt in het buitenland. Minister Hennis, uw baas, die stond op de op een uh, boot uh, te zwaaien. Vindt u dat een goed teken? Hartstikke goed. Why? Ik mm, denk dat het uh, goed is dat, dat Defensie daar een boot heeft en laat zien dat wij een hartstikke open organisatie zijn, die iedereen verwelkomen, die hartstikke goed is in zijn of haar vak. Ja, is dat dan wel handig, denkt u? Denk ik wel, ja. Nee, maar ik bedoel, is het dan handig dat, uh, stel nou dat je op een onderzeeboot zit. Dat mag niet. En er is één uh, jongen bij die dan op mannen valt. Ja, en? Geeft dat dan geen gedoe? Um, ik weet dat er homo's op onderzeeboten werken. Oh, en dat heen? schijnt geen gedoe te geven, nee. Niks aan de hand? Met nou, de of misschien juist wel hartstikke dorp. gezellig. Als er nou bijvoorbeeld al minstens twee zijn, dan kan het nog gezellig worden. Ja, maar dat is toch iets... Kijk, niet bij mijn gemoer uit hoe we hier in het leger nee, zitten. Donker. Maar, maar, maar dat, dat, dat zie je dan vaak ook het groeien net met vrouwen zeg maar in, in gevechtsmissies. Dat je toch met elkaar op een gegeven moment moet douchen. Uh, nou, douchen niet. Mm. Maar bijvoorbeeld met z'n allen in dezelfde tent slapen doen we tegenwoordig wel. Toen ik, toen ik opkwam in 1991, toen hadden we de vrouwen nog een aparte tent... waar we met, allen, met de vrouwen apart uh, gingen slapen. En de mannen uh, hadden ook aparte tenten. Maar uh, tegenwoordig, als je op oefening gaat, uh, dan lig je vaak... Uh... Lekker tegen elkaar aan te kroelen? Nou, niet lekker tegen elkaar aan, maar wel in dezelfde grote tent. Dan lig je met, uh, met 30, 40 man in één tent... en dan maakt het niet uit of er een man of een vrouw naast je ligt. Nou, dat zou me wel uitmaken. Uh... Die ligt allemaal op, het, op een apart kotje. Dus op een apart bedje. Dus mooi uh, wow, gaat wel goed. moet geen lepeltje, lepeltje gedoe en zo. Nee, dat niet. Nee, nee, we hebben toch wel allemaal een eigen bedje. Dat, ja. uh, dat is toch wel fijn, hoor. Maar je ziet vaak in het leger dat... Dan uh, eh, mogen vrouwen wel uh, uh, in het leger... maar dan krijgen ze geen gevechtsfunctie. Ja, dat is in het Amerikaanse leger bijvoorbeeld. Maar in Nederland geldt dat niet. In Nederland... Uh, nou ja, de onderzeeboten mogen vrouwen dan niet bij. Maar, en wat is dat precies? Omdat mannen gewoon ja, na veertig dagen onder water zo bokken? Bo of niet? <lacht> ja... Waarom mogen vrouwen niet op onderzeeboten? Ik, ik denk dat dat ermee te maken heeft. Nou ja, maar dacht je van een losgeslagen vrouw op zijn, op zijn duikboot? Dat is ook niet alles. Die zijn natuurlijk 40 dagen weg, hè? Oh, je bedoelt de, om de, Qua ongesteldheid bedoel je? Nee, gewoon qua opwinding. Dus die vrouwen die hebben toch ook gewoon gevoelens? Toch? Is dat zo, Ismaralde? Hebben, hebben vrouwen ook gewoon gevoelens? Als je veertig dagen... Absoluut. Ja. Ja. ja. Maar goed, waar mogen, er dan wel, waar mogen er dan wel homo's hebben op een boot? Nee, maar dat, is, daar, is daar iets van bekend? Dat is belangrijk ik ook af. Dat je, dat, je, dat je nou op een gegeven moment iets hebt van... ik mag niet in de mariniers mee of zo... want ik ben nou helemaal niet zo sterk als mannen of zoiets. Of? En maar daar heb je gewoon functionele eisen voor. En als ja, je precies. voldoet aan de eisen... Oh, of je dan een vrouw of een man bent, dan maakt het niet uit. We hebben bijvoorbeeld vrouwen rondlopen. Die hebben een rode baret, Dus die zijn bij de luchtmobiel geslaagd. En dan krijgen ze de rode baret En dan... En dat is niet, daar wordt niet mee gesjoemeld stiekem? Daar wordt niet mee gesjoemeld. Maar die eisen zijn die voor vrouwen en mannen hetzelfde ja. anders? Ja, de sporteisen zijn anders voor vrouwen. Maar functieeisen zijn uh, volgens mij helemaal hetzelfde. Dus in feite zeg je, naar nou, wie ik ook stuur, dat komt op hetzelfde neer. Die vrouw die gaat hetzelfde baantje doen als die man? In principe wel. Nou, super. Ja, dat, en, maar dat is gewoon in het Nederlands leger wel zo? Ja. Nou. Dat, dat maakt geen moer uit? Nee. Behalve op een onderzeeboot? Ja, onderzeeboot en... Ik dacht dat zee de enige was waar, de, waar er nog onderscheid tussen is, ja. En, en, en, en daar is geen uitleg voor? Want dat vind ik nou wel spannend. Ja, die uitleg is er wel en die heb ik al een paar keer gelezen. en Iedere keer als ik hem lees denk ik van ja, het zal wel... Uh, ja, wat, wat het het uitleg... zal iets te maken hebben met dat als je in zo'n kleine ruimte met zoveel mensen zo dicht op elkaar leeft... dat een vrouw toch, toch te veel spanningen veroorzaakt in ja. een mannengemeenschap. Ja, ik heb overal de vrouwenspanningen veroorzaakt. Dus dat betekent dat we eigenlijk gewoon een vrouwenduikboot moeten hebben. God, maar en is is probleem we... over. Ja, en we zullen vertellen dan, mag ik dan mee? Ja, vast wel. Om te kijken, alleen om te kijken. Vast wel, maar als objectieve journalist uh, Daar moet je dan mee. Nee, de camera ja, ja. blijft wel thuis dan. Geen, geen drie dagen volhouden in een vrouw Nou, ik denk dat zij, geen drie dagen volhouden. Ja, dat denk ik wel. denk ik dat ze jou heel snel eens voor onder hebben liggen... een torpedobuis en boem, weg ermee. Ja, nou, je hebt gelijk. Uh... Uh, laten we de actualiteit even doen, want we, nee, zijn wel, nou, we hebben geen actualiteit. Uh, Monique Samuels, de politicoloog, die zat dus bij de Kneel van de Brink... en, en die, en die uh, was, was heel erg bedreigd geweest geworden omdat ze... Allemaal nare dingen over de moslimbroederschap had verteld. Nou, die allemaal op feiten gebaseerd zijn. Uh, en toen zat ze dus bij Knee van der En Toen draaide ze haar hoofd naar de camera en toen zei ze het volgende. Nou, Ik wil eigenlijk liever dit moment hier gebruiken... Okay. om iets heel duidelijk te maken aan, uh, aan het Nederlandse volk. En ik wil het nu even adresseren aan de moslims die denken dat ik de islam haat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ik wens u de vrede van God en zijn okay. zegeningen en zijn barmhartigheid. Wa ramadan mabroek, ramadan karim. En ik wens u een hele gezegende ramadan. Ik zal morgen de ramadan houden, de hele dag, vasten met u, meer dan 16 uur... Nederlandse zonschema aanhouden en maandschema... om te laten zien dat ik respect heb voor de islam, dat ik respect heb voor moslims... dat ik hen als mijn grootste vrienden beschouw. Ik veracht de profeet niet, nee, ik bewonder zijn wijsheid. En vrede zijn met hem, en vrede zijn met alle gelovigen. En ik vraag u om dit conflict in Egypte niet te zien als een christelijk... Moslimconflict of wat dan ook. Het is een conflict van mensen die vrijheid ja. willen en democratie. En dat wens ik u ook toe. Okay. Nou, dat was dus eventjes uh, werd geadresseerd uh, aan de Nederlandse moslim op de televisie. En toen dacht ik: dat is gebeurd onder bedreiging. Uh, heeft u hier een mening over? Nee. Oh, dat is mooi. Jij, Jan. Nou, als het echt zo is dat die vrouw... Dus wat, ik, wat ik voor jou begrijp is dat ze bedreigd is... om, om allerlei berichtgeving rondom de moslimbroederschap... Ja, die was negatief. En die was niet, niet altijd op, op, op, opgewekt. En de, de, de, kennelijk is zij... ik nou, nee. klinkt wel als iemand die geïntimideerd is. Ze zegt het er niet bij, maar... Maar weet je, nou goed, dat is dan zo. En, en ja, ik zou het dus nooit doen. Ik, zou, ik ga dan niet opeens een dag vasten... omdat ik, dat ik bedreigd word door een bepaalde groep, maar whatever... Maar zit die, Brink, die zit die krevel nou, van de Brink. Die van de Brink is op vakantie, dus, er zit een andere dweil bij. Maar dan, dan zit die krevel zit daar te kijken. En die zegt... Zo, dat is dan ook weer opgeworst. En die draait zich dus weg. Die stelt hier geen vragen over. Nou. nou, daar vind ik me nou eens over op. Maar ja goed, u bent natuurlijk van het leger, dus ik kan hier allemaal niks over zeggen. Kunt u wel wat zeggen over softdrugs, of ook niet? Wordt er veel uh, gebloot in het leger? Uh, als je erop betrapt wordt, word je uh, als officier direct uh, um, ontslagen... Uh, als militaire politieman word je ook onmiddellijk ontslagen. Uh, en uh, voor de rest, als je één keer een waarschuwing hebt gehad... en je wordt voor een tweede keer betrapt, word je ook ontslagen. Dus het, is niet echt, het ligt niet echt goed? Uh, <laughs> soms drugsgebruik gebruiken, uh, nee. drugsgebruik in zijn algemeenheid... binnen de defensie mogen niet. Nou ja, goed, 54% van de Nederlanders die is voorstander dus van, om het te legaliseren. Maar ja, goed, dan kan het wel legaal zijn... maar dan moet je in leger nog steeds niet gebruiken waarschijnlijk. Um, ik denk dat het nog wel een tijdje... Bijvoorbeeld alcohol bij Defensie wordt ook niet zo heel veel gebruikt. Als je naar Afghanistan gaat... Ja, ja, ik hoor namelijk dat er één grote zuip was dat toen een tijd in de dienstplicht. Um, er wordt wel gezopen bij Defensie, maar niet onder dienst. Nee... Dus in nee, diensttijd nee, ja. wordt er niet verzogen. Nee, en als wel. je op uitzending bent, hebben we meestal een uh, zero can rule. Wat betekent dat je gewoon helemaal niet mag drinken nee, in de hele tijd. Nee, ik begrijp ook wel dat je de, in een schuttersputje op de Taliban aan het knallen bent... en dat je ineens naast je hoort en dat, dan, dan, dan, die gozer naast je een halve liter lauwe pils in zijn keel giet. Dan zou ik ook zeggen, joh, hé, hey, heb je voor mij er ook eentje? <laughs> ja. Sorry. Nee, maar, uh, we eh, praten straks een beetje verder over uh, onderwerpen waar je wel wat over kan zeggen. Dat is dan ook wel leuk, toch? Ja, nou, ik, ik kan van alles zeggen over Ik heb al een hele lijst ja. over politiek, maar daar mag je natuurlijk helemaal niks over zeggen. Joh. Nee. Nee, nee. Wat Jan eigenlijk bedoelt te zeggen is dat dat, dat zijn favoriete onderwerp van de show uh, na het nou, is. Nou, ik zou je wat vertellen. Het is niet is alleen mijn favoriete onderwerp. Het is het favoriete nee. onderwerp van de natie. Ja, bijna iedereen. Met een T, hè? Ja, Nee, absoluut. En dus het is, uh, nou ja, het is tijd voor La Vie en Roos. Het treurige van de vogelaarswijken is dat ze ooit Vogelaarswijken zijn genoemd. Vroeger heette het Achterbuurten. En in Achterbuurten woont tuig, uitvreters, mafketels, criminelen en ander niet-deugend volk en nog wat armlastige types. In ieder geval was het duidelijk wat het toen was: het doucheputje van de samenleving. Maar god, toen kwam de PvdA weer eens aan het bewind en moesten zij die wijken, gevuld met hun allochtone achterban, maar eens enorm gezellig gaan maken. Van u en mijn geld wel te verstaan. Er is tot nu toe 1 miljard euro in die kutbuurten gepompt. 1 miljard van mensen die voor 99,99% ,99 niet in zo'n ghetto wonen. En dat geld, blijkt na jarenlang onderzoek, weggegooid geld te zijn geweest. Oh ja, joh! Nou, dat verbaast me nou echt enorm! Niet? Vanaf het begin heeft elk weldenkend mens gezegd dat er helemaal niets terecht van zou komen. Dat het een geldverslindend onzinproject zou worden. En wat blijkt nu, het is een geldverslindend onzinproject geworden. Alleen moest daarvoor eerst even duizend miljoen euro belastingpoed in worden gepompt. Niets is er verbeterd in de vogelaarsbuurten. Er is maar één ding gestegen in de cijfers. De criminaliteit. Ondanks dat blijft de PvdA roepen dat het helemaal toppie-joppie is met de vogelaaraanpak. Want laten we eerlijk zijn, ze kunnen niet anders. Het is namelijk hun project... Niets anders dan het sociaal-democratische gedachtegoed... dat mensen in die buurten er ook allemaal niks aan kunnen doen. Dat een hand met geld de problemen wel kan oplossen. Omdat deze kansjongeren het liefste voorbeeldige burgers zouden willen zijn. Maar door het missen van hun kansen... vervallen in het hangen in die scheidwijk. Allemaal complete lulkoek natuurlijk. Het is tuig en tuig verander je niet. Ook niet met uw en mijn geld. Maar dat zullen de aars nooit toegeven. Want zielige mensen met hun handje omhoog... Is de enige achterban waar deze club nog van op aan kan. Nou, nou. Dat heet. kwaliteit. Ja, je hebt echt niets van je scherpte verloren de afgelopen weken. Nee, echt niet. Ja, dat klopt. Nee, echt ongelooflijk. Ja, nee, sommige ja. mensen blijven scherp, Jan. hoor. Esmeralda Klein uh, Racing was uh, verbindingsofficier op het hoofdkwartier van de ISAF in Kabul. En ze schreef daar een boek over, over Uitheids- en Dus ze praten verder met onze hoofdgast. Ja, Esmeralda, er komt net een bericht binnen. In de Verenigde Staten mogen vrouwen tegenwoordig ook op onderzeeboten. Kijk. Dus dan zijn die gasten nog verder dan wij opeens weer. In één keer. Nou, lekker dan. Ja. Dat tot voor kort mocht er geen homo in het enorme defensieapparaat. En nu, uh, ja, dus nu heb je het doorpakken. De hele... Nee, dat is niet waar. Ze hadden een oh. don't ask, don't tell policy. Dus uh, er werd gevraagd als je homo was om dat vooral niemand te vertellen. En er werd niet over gepraat. Nee, maar als je, niet, als je het wel vertelde, dan moest je weg. Ja. Dus dan was je er eigenlijk. Dus de mocht het toch eigenlijk niet. Alleen, nee. Er werd dan de hand met een soort van gedoog beleid. Jan, we gaan ja. niet de hele uitzending over homo's hebben. Nee. Nou, nou, nou, je hobby gewoon lekker in je zak. Eh, uh, Esmeralda. Ja, laten we uh, eens even hier beginnen bij. <laughs> <laughs> Ja, nou, oh, nee, jongens, ja, dat ja. was een klein schrapje, oh, ja, Maar, maar. Uh, laten we het zo Woe. houden. Uh, verbindingsofficier op het overkwartier van de ISAF in Kabul, dat, denk, uh, dat is helemaal niet zo. Nee, ik ben geen verbindingsofficier geweest. Oh, Waarom niet? Omdat ik hoofdluchttransport was. Hoofdluchttransport, Jan! Nou ja, sorry, ik dacht dat er heel veel over... Het gaat constant over de planning van vluchten en toestanden. En zo. dan en en denk jij, als man die is afgekeurd op die bolle ogen, dan is het een verbiddingsofficier. Ja, en dat maar en dat ik zit er weer voor lul voor Nee, ik eens, zit voor lul. Dat maakt niet uit. Maar leg maar eens uit, wat ging je daar doen? Als um, wat was, je, was jouw hoofd... Hoofdluchttransport, lucht-, lucht en grondtransport. Dus alle vliegtuigen die aan de NATO beschikbaar gesteld waren. Er uh, waren er nogal wat... Nou, op sommige dagen waren dat er maar twee. En die vlogen dan boven Afghanistan en die moesten worden ingepland. voor Dus zowel voor passagiers als... Ja, en dat was jouw job. En nu moeten we wel eventjes een verschil maken tussen ISAF... en de Nederlandse club die in de Koenhoes zit. Ja, absoluut. Want dat moet even uit elkaar getrokken worden. Heel goed. lekker. trek jij het eens even lekker uit elkaar. Ja, voor we weer domme dingen zeggen, hè? Nederland. Uh, nou, nog dingen. schrijven. En ik daarna op zeg. Ja. Ga je gang. Nederland gaat met een heleboel mensen tegelijk... Uh, bijvoorbeeld naar Kondoes... voor een uh, politiemissie. We zitten niet bij jeugdjournaal hè? Nee, oh. maar dat je niet zegt... Ja, je zegt uit elkaar trekken, dan denk ik... Jip en Janneke taal. Nee, we hebben een redelijke intelligente oh, kijker. Okay. Die ook wel eens een krantje leest. Oh, Oké. Okay. Nee. Nederlandse missie... Uh, met grote eenheden. Uh, maar daarnaast worden er ook mensen uitgestuurd, meestal individueel, uh, naar de hoofdkwartieren. Um, en zo heb ik op het NAVO hoofdkwartier van ISAF gezeten in Kabul. Maar dus in mijn eentje. Dus ik had een team waar geen enkele Nederlander in zat. Maar met, uh, ik heb gewerkt met Britten, uh, Italianen, een Hongaar. Ook dus, nog een Hongaar, met toevallig. Ik heb geen idee meer hoe die heette. Oh. Nou, maar wat, je, weet, je wordt op een gegeven moment dus uitgezonden, dat ja. bericht bereikt je in een maand dat je daarvoor opgeeft of zo. Of dat gebeurt gewoon, ja. en, en, en dan kom ik daar terecht, en dan kan ik me zo voorstellen dat je daar een bepaalde voorstelling bij hebt. Nou, ja. Mijn voorstelling, voor ik op bladzijde drie van jouw boek was, was dat dat een geoliede, glimmende, glanzende, op zijn militaire leest geschoeide, schitterend georganiseerde organisatie was. Hoe dacht jij daar van tevoren over? Um, nou, ik loop al een tijdje langer bij Defensie rond. Dus ik had al niet meer dat beeld dat het uh, een geoliede, keurig in elkaar zittende machine was. Want ik weet inmiddels dat uh, bij Defensie is net een echte organisatie. En echte organisaties lijken van de buitenkant ook allemaal keurig geolied. En dat valt in de praktijk ook altijd best wel tegen. Het oh, was gewoon een zootje. Um, maar nou, okay, dus dat, dacht... dat gaat weer iets te ver, maar het, beetje, is, het is een beetje lastig om met uh, 20, 30, 40 nationaliteiten tegelijkertijd te werken, waarvan de overgrote meerderheid heel slecht Engels spreekt. En dat, dat maakt dat je op een heel andere manier met elkaar werkt. Maar en is dat, dat... dat nou niet precies uh, uh, angel in het vlees van dit soort samenwerkingen en ik haal de EU vandaag nou toch wel van stal? Dat is toch ook het hele probleem van de EU? Dat er gewoon allemaal mensen zeggen die elkaar niet kunnen verstaan... en dan moeten dan met elkaar gaan samenwerken met allemaal andere ideeën... en culturen en verschillende krijgsmachtvormen. Dat wordt een zoetje. Ja en nee, toen ik... Toen ik daar kwam, had ik een beetje het idee van... Dit gaat, dit gaat niet werken, dit is niet efficiënt, dit is niet militair efficiënt. Maar tegelijkertijd moet je eigenlijk realiseren... dat dat geen militaire organisatie is waar we zitten. Het is in eerste instantie een politieke organisatie. De NAVO is een politieke organisatie. Zeker, maar die gooit en je, af en toe ook nog wel eens ergens een bom op. Maar als je kijkt hoe succesvol het als politieke organisatie is... is het ongelooflijk. Al die landen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog... niet meer met elkaar gevochten, ja... Gezamenlijk binnen tegen, de NAVO ja, ja, niet meer tegen elkaar gevochten, maar wel daarbuiten en gezamenlijk projecten opgepakt. En je schrijft een heel boek vol over de wanorde en chaos en dingen kwijt en toestanden. En, en mm -hmm. of, of hebben we de, ik herhaal het verhaal van de computer maar even: de Griekse uh, meneer die dat die, die op zijn bureau was staan, en die niet wist dat een computer en een desktop en een workstation allemaal hetzelfde ding zijn. Ja. Nou ja, daar, daar staat je boek dus van voor tot achter mee vol met dat soort en nu geven ze. Ja. Maar eigenlijk is het een hartstikke succesvolle politieke organisatie. Politiek kom op. Politiek over is de chaos. Het... Ja, de chaos is er net zo hard. Inderdaad, uh, het is heel moeilijk om samen te werken met mensen die heel slecht, uh, die heel slecht Engels spreken bijvoorbeeld. Dat is een, dat is. Een, dat is... Ja, nogal eens een ramp. Je zegt net dat de NAVO een succes is. Ja. Uh, uh, kunnen wij een land opnoemen... waar de NAVO uh, gezamenlijk is binnengevallen... en daar vrede heeft gesticht... en dat het nu een hartstikke leuk... functionerend, gezellig land is? Ja, oh. kunnen we. Nou, Moet je eens naar de Balkan kijken. Joegoslavië gaat lekker. Mm, daar is is dus in Kosovo daar is iets anders, denk het, ik? Nou, daar is het relatief, relatief stabiel geworden... in de periode dat wij er gezeten hebben. Het, het is, we hebben er twintig jaar gezeten... Maar het, het, het is het daadwerkelijk rustiger geworden, ja. Nee, kijk, ze moorden elkaar daar niet helemaal meer uit. Maar het is wel, wat je wel vaak ziet, het, volgens mij zijn, het is het nu een soort... Ja, het is, het is een af, af, ze hebben gewoon afbakeningen daar uh, getrokken. Dus dat niemand meer door elkaar heen woont. En dat het daardoor minder uh, explosief is. Alleen, wat je vaak ziet, is dat het eigenlijk de situatie niet helemaal oplost. Nee, dat... Hm. Dat's... Ja, dat, dat, dat gaat over de vraag, wat is oplossen? Nou, kijk, om daarna uh, voor als een heel succesvolle organisatie te de, de, de, de schetsen. Dat is wel inderdaad succesvol, nee, intern omdat we ja. uh, met elkaar hartstikke gezellig hebben. Alleen wat we doen, dat... Ja, dat uh, Laten we iets concreet maken. Je bent nu in dat Afghanistan geweest. Uh, goed, natuurlijk is de NAVO intern een succesvolle organisatie. Maar zoals Jan terecht opmerkt, die gaan dus ook buiten de eigen landsgrenzen. Gaan ze proberen hm. wat vrede te en links, conflicten op te lossen. Nou ben je daar in, dat, in het Afghanistan geweest. Dichtbij, denk ik. Al, veel gezien. Uh, heb je nou het gevoel dat, dat daar straks iets structureel is opgelost? Toen wij er kwamen, was de hele veiligheidsinfrastructuur hm. was weg... Er was geen politie meer, er was geen leger meer. En de boodschap aan NAVO was... Uh, zorg dat er een leger en een politie mag worden opgebouwd... zodat de Afghanen weer zelf voor stabiliteit en veiligheid kunnen zorgen. Ja. En zolang die er niet zijn, uh, zorg ervoor dat jullie dat, uh, dat doen. Nou, we hebben daar een behoorlijk leger in elkaar gezet. En daar zijn echt heel veel mensen opgeleid. En die schijnen het heel aardig te doen... als ik dat van mijn collega's uh, mag geloven. Politie... Uh, nou, het begint ook te komen. Daar worden ook we uh, zijn er ook flink wat opgeleid. Dus om nou te zeggen dat er helemaal niks is gebeurd, Er nou, zeg je ja, Gebeurt wel of... wat. En als je als ik hoor bijvoorbeeld van collega's, ik heb zelf niet in in gezeten. Hè? Ik heb zelf in Kabul gezeten nee. en maar een vrij korte periode. Dan, dan kan je niet echt veranderingen zien. Maar ik hoor bijvoorbeeld van collega's die naar Oeiras uh, zijn geweest in het begin van de periode dat wij daar zaten 2006 en later in 2010 nog een keer. En die zeggen dat ze echt hele grote verschillen zien. Uh, er waren geen markten daar. Uh, daar durfden mensen niet naartoe te komen. Kun je je voorstellen dat je dus geen boodschappen kan doen? Nou, dat lijkt me eerlijk. Uh, ik, ik denk dat het heel onhandig is. het Ja, als je met alles het anders doet, is het probleem dan weer opgelost. Nee, maar weet je wat het een beetje om gaat, hè? Um, Nou, hartstikke leuk. Uh, we gaan er met z'n allen weer weg. De jongens uh, in, uh, in uh, uh, Afghanistan gaan het zelf doen. De politie en het leger. Ja, en dat blijkt dus niet helemaal te kunnen. En dan binnen een half jaar heeft de Taliban alles weer in handen. En, en hangen de meisjes die naar school gaan weer in de bomen. En wordt iedereen weer afgeslacht die uh, geen uh, boerken aan heeft. En dan kan je je afvragen, ja, wat, wat hebben we dan uiteindelijk dan gedaan? Ja, nou, als, dat, als dat de situatie is die, die gaat ontstaan, zou dat heel vervelend zijn? Er nou, wordt op, wie dit zegt moment, dat dat gaat dan op dit moment uh, politiek onderhandeld met de Taliban. Dus dan wordt hij, zeg maar wel als, als een zeg maar, partij gezien die mogelijk straks iets uh, in de macht uh, uh, te doen heeft. Ja, en, dan, en dat lijkt me zo lullig, want jullie stellen jullie leven in de waagschaal. Uh, eigenlijk om die rotzakken eruit te halen. Ja, en daar en wordt nu al mee onderhandeld. Ja, dan ben je er zo tien jaar mee, mee bezig. Daar We worden levens voor gegeven. Ja, maar dat, gaat, dat heet diplomatie. En dat is ook een deel van waar wij voor staan. Diplomatie met uh, de Taliban. Diplomatie met, met degene die je als, als tegenstander uh, ziet, ja. Ja, maar dit gaat over, om te praten over... Wat als jullie straks allemaal van de NAVO weg zijn, wat ze dan gaan doen zeg maar in de machtsvacuüm. Mm -hmm. Dus dan zou de mogelijkheid zijn dat de Taliban, he, die leveren geloof ik nu al ministers, maar dat ze echt een hele grote machtsfactor worden. En dan binnen no time, want dat zijn niet echt hele leuke jongens, dat land weer in handen hebben. En dan ja, was het toch allemaal een beetje voor de katse start. Hoe zou dat voelen als zoiets zou gebeuren? Kijk, als de mensen daar dat willen. En, ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, dat, dat, dat weet je niet. Ik bedoel, het kan zijn dat ze zelfs democratisch daar worden gekozen op die manier. Ja. En op het moment dat zij daarvoor kiezen, dan is dat hun keuze. En het is hun land en het zijn hun gewoontes. Ja, maar, en we, daar moet je je dan bij neerleggen. Is dat maar, zo ook, dat maar, niet, maar als het betekent... Je, heb je dan niet het gevoel van, nou, dat is lekker dan. Want Jan dat memoreert, er zijn natuurlijk best wat mensen... ook uit, uit Westerlanden gesneuveld daar, bermbommen, noem het allemaal niet. Ja, dan is het toch wel extra pijn. Lijkt me het toch best pijnlijk als je dan erop terug moet kijken en denkt: Nou, lekker dan, we hebben, we hebben ze daar geholpen, maar ze gaan liever terug in het middeleeuwen in. Ja, de vraag is of dat zo is. Dat, nee, nee. dat weet ik niet. Nou, ik dit het... speculeren, hè? Ik, ik weet het niet. Nee, dus natuurlijk... je, is niet je zo zit dat... daar als militair om ja. je vak goed te doen. En zolang je het gevoel hebt dat je je vak daar goed gedaan hebt en daar iets hebt afgeleverd wat staat. en wij hebben daar echt iets afgeleverd, er staat daar nu een leger wat het gewoon. Wat gewoon de boel daar aan. Is kan. dat hoe het werkt? Je, te, je krijgt een taak toegewezen... Die, die, daar heb je verder geen orde over. In principe. Die doe je zo goed mogelijk. En als dat zo is, dan is, is het voor jou goed. Dat, het kan prima dat het zo werkt. Ja, Want als je dat niet doet, dan word je daar gek van, denk ik. Nou, ja, ja, je het, moet ook wat afsluiten. Je moet aan. ook wat afsluiten. Je moet het gevoel hebben: ik ben een professional, dit is mijn werk. Mijn werk ga ik goed doen. Ik denk dat ik daar een goed resultaat voor heb neergelegd. Ik denk dat wij als NAVO daar echt een heel goed resultaat hebben neergelegd. Nou, dat moet en wat blijken. mensen. Nou, we hebben in ieder geval die, dat leger opgeleid, wat, wat de bedoeling was. En we hebben politie opgeleid. En dat was de bedoeling. En we hebben gezorgd dat er in ieder geval een baas is. Nee, je, maar dan kijk je het zakelijk van... luister, wij moesten dat leger opleiden. Op en dat hebben we gedaan. En de politie, dat hebben we gedaan. Dus dat hebben we gedaan en dat is het goed. Alleen als natuurlijk straks blijkt dat je je daar heel lang onveilig hebt gevoeld... voor een bepaalde groep die, die straks gewoon de baas daar weer is... en dus ook de baas over dat leger en politie die je hebt opgeleid... Ja, was het een beetje zonde van al die levens? Dan had je ze net zo goed naar de na, na die uh, de, wanneer was dat de 2002, geloof ik, die binnen dat binnenvallen, of was dat in 2000-2001? Was een nog een nog ja. nou ja, dan uh, had je dat net zo goed kunnen laten gaan, want dan was er niet zoveel veranderd. Behalve dan dat het niet zo veel miljarden had gekost en levens aan onze kant. Ja, maar dat zijn allemaal als als als ze. Ja, nee, maar ik bedoel. Het is, ik dat ik, ik, ik ga er nog heftig. steeds van uit dat de Taliban niet de boel daar helemaal gaat overnemen. En het weer dezelfde. Zit ik situatie ik een professional op dat gebeurt. Ja, ik hoop, ik hoop dat dat niet zo is. Voor Moet je, nee, ik hoop uh, het ook niet. Maar ja, ik, ik, ik hoop wel meer niet. Ben je ja. een idealist ook naast een professional? Ja, ik denk dat de meeste beroepsmilitairen ook idealist zijn. Ja. Is, ik, ik ben een hele tijd geleden een keer uh, bij een. Uh, uh, en dan heb ik in een panel gezeten. We zijn vredesactivisten. Oh. Uh, dat was heel leuk. Want ik was daar in uniform. En toen ik binnenkwam, was er een zaal met uh, 250 vredesactivisten. En niemand praatte met mij. Ik werd echt genegeerd, vies aangekeken. Oh, dat was echt. Ja. Fascist. Was... Dat was een, dan heb je zo'n fascist in een pakje? Nou, dat was ongeveer het gevoel uh, wat ja, ik kreeg kennetjes. daar. En ik heb daar in dat panel gezeten. En wat mij opviel, dat wij eigenlijk exact hetzelfde dachten. We hebben allemaal een passie voor, uh, voor vrede, voor, voor veilige samenlevingen. Het, we verschillen alleen maar op één punt, namelijk dat militairen denken... dat als er twee mensen, twee partijen met wapens tegenover elkaar staan... Uh, dan denken wij dat je die vrede alleen maar kan afdwingen... door er ook met een wapen tussen te gaan staan. Nou, Je kan ook als leger één van die twee partijen zijn, toch? En dat kan ook nog eens, dat kan ook. Um, en vredesactivisten denken dat dat niet nodig is. Ja. Nou, ik sta aan jullie kant, hoor. Want ik vind het altijd zo'n geluid... de democratie uh, is maar op één manier te beschermen... en dat is met zwaard. Nou, in ieder geval dan een geweer. Ja, je zou toch met een zwaard aankomen, dan moet je toch ook uitgelachen. Nee, maar ik bedoel, oh, dat bedoel, is, dan, nee, maar, nee, maar het is een, bij wijze van spreken met het zwaard. Ja, ik snap het. Nee, maar dat je niet denkt: nee, met een paard en een zwaard nee. en dat soort dingen. We heten nog steeds de zwaardmacht. Dus dat, uh, nee, precies, maar dan ben ik, kan... ik serieus. Dat, dat, dat, dat, dat naïeve gedoe dat, dat hier nou eenmaal de democratie is, dat is geleuter. Daar heb je gewoon een militaire macht voor nodig. Dus daarom vind ik die bezuiniging ook belachelijk. Nee, ik wil het even gezegd hebben. Ja, hartstikke goed. In je boek komen ook veel mensen aan de orde die er min of meer uit een soort van carrièreperspectief bland schijnen te zijn. Hè? Dus dat van nou, als ik die, die run heb gedaan. Dan, uh, nou, dan, uh, dan is mijn kans om de promotie te krijgen uh, groter. Ofzo. Wat vind je nou van dat soort mensen? Ik kan daar echt helemaal niks mee. Uh, ik, had een, ik had twee collega's, allebei Italianen. Ik zat ook op een door Italianen gerund ja, hoofdkwartier. En bij alle, iedere beslissing die ik nam was de opmerking... Ja, maar je moet, wel aan je, je moet wel aan je carrière denken. Deze beslissing kan je carrière kosten. Geef daar eens een voorbeeld van, want er staan in een aantal in je boek. Maar doe, doe, eens, doe eens even eentje anekdote over zo'n situatie. Um, het is februari. Mag ik een langere anekdote vertellen? Nou, ik wil beginnen met je te corrigeren. Het is augustus. Ja. Nee, De anekdote begint in februari. Oh, middellange anekdote kan. Ik wou zeggen, ik kom dit van het strand <laughs> Kan helemaal niet in januari. Nee Jan, ja. Laat laten we het al even vertellen. Oh, sorry. Een anekdote. Sorry hoor. Ja. Doe maar een lekkere lange meid. <laughs> De anekdote speelt zich af in februari. Het is februari, het heeft net gesneeuwd... en wij hebben hele primitieve landingsbanen in Afghanistan je op land. Dan moet je je echt voorstellen, betonnen stroken en dat is het. Uh, dat betekent dus dat we daar ook niet de vliegtuigen, uh, dat die schoongemaakt worden of zo. Uh, met van die anti-ijs, nee, dingen. Als je veel ijs op je vleugel, is, je vleugel ziet. Als de ijs op je vleugel zit en er zit ijs op de startbaan, dan kan je gewoon niet vliegen. Ja. Nou, we hebben zo'n situatie gehad. We hebben drie, jaar, drie dagen lang niet kunnen vliegen. En dat betekent dat er problemen ontstaan in Afghanistan. Dat er mensen vastzitten, dat er voedseltekorten komen, uh, dat er allerlei dingen misgaan. En er gaan twee dingen. Overduidelijk erg mis. Namelijk, er is een, uh, een hele belangrijke verbindingskabel in het noorden van het land, is kapot. Dus wij kunnen niet meer communiceren met de militairen die in het noorden van Afghanistan zitten. Oh ja, dat is niet handig. Niet handig, maar dus een kabel. Een kabel. Maar, maar, maar wacht, 2013 ja, voel, satelliet. Voel ik aankomen dat je op in details ingaat? Nee, nou ja, ik, ik, ik, ik mag dat niet. Maar ja, mij mag je... Nou, is het niet zo dat je uh, ook in 2013 geen kabel nodig hebt? En GSM heet ook geen snoer meer. Oh. Het is niet nodig. Dus maar dit, was, dit was 2006, hè? Twee, oh 2006 waren er nog even op ja, telefoons. telefoons. Nou, dit dit hebt was Afghanistan, hè? Het is militaire omgeving. Het is hem, allemaal echt hem, wat primitiever, ja, ja, hoor. Ja, ik vind ja, maar het hartstikke leuk, maar dan gaan wij met z'n allen daar miljarden erheen pompen. En dan kunnen we niet met elkaar bellen omdat er een kabelstuk is. Ja, dat ja. breekt mijn klomp even. Dan denk ik, wat is dit voor een amateuristisch zootje? Kijk, als het Belgische leger dan zegt, allee, allee, de kabel is gebroken. Dan denk ik, ja, dat zal, dat kan. De, maar de kabel navel, is kapot. Allee, de kabel is gebroken. Welke kabel? De... De, Ach, de communicatie -kabel. zijn Dat <laughs> Dat begrijp ik wel. Ja. Die Belgen die kunnen niks. Maar de NAVO. is dus een mm. kabelstuk. Kun je niet meer... Ik ga te ver in uh, detail. details. Ga door. Kabelstuk. Kabelstuk. Ja, kabelstuk. Niet communiceren met het Noorden. Niet communiceren ernstige met het Noorden. situatie 1. Kabelstuk. De ernstige situatie kabelstuk. 1. De ernstige situatie 2. Een minister van een niet nader genoemd land. Italië. M nee, niet eens. Griekenland. Zit met haar gevolg... Haar. Nederland. Ja. ja. Minister eh, 2006 hè. Oh, 2006. Nou, goed. Ja. Zit met haar gevolg in Afghanistan ook al een paar dagen vast. En dat is een VIP. En VIP's, ja, die, die vinden zichzelf belangrijk. Tuur. En als ze zich niet belangrijk vinden, dan vindt de staf hun wel belangrijk. Ben je zeker Mensen dat de minister omheen? van Defensie was? was minister van Defensie. Was niet minister van uh, Buitenlandse Zaken, Ene Hillary Clinton... Uh, die zat namelijk vast. Uh, niet nou na de, genoemde, de niet nader genoemde minister van. Wie ja, zat daar vast? Van, van Defensie. Er was nee, een minister die zat vast. We gaan het even was naam, buiten, Het was Hillary Clinton, die is van ja. Buitenlandse Zaken. Laten we haar Hillary noemen. Die zit dus vast. En Vips vinden dat niet leuk, anders vinden hun straf dat niet. Wat een hele lange anekdote zo, Jan. <laughs> ja, maar ik wil ook gewoon. <laughs> ja, ik wil toch. Ja, vind je ja. vervelend dat ik dat zo. Maar dat, nee hoor, dit is dit het is echt een hele show. Van, maar het is echt de minister van Defensie. Het is echt de minister van Defensie. Of, of moet je dat dan zeggen dat dat van Defensie is, terwijl het eigenlijk buitenlandse zaak is? Dat hmm. is dat zo. dat zo. Het zou kunnen. Zou je vindt je het is wel, wel heel spannend, hè? Het he? dat is wel één groot complot, ja? hè? Ja, ja. Aan nee, Roosje. dat zou ik nooit oh, doen. Ah, oh, zie je als Ga door met de anekdote. Lastig hè? Nee we dus zijn wel gewend dat vrouwen tegen ons liegen. Hé hey Jan. Ga door. <laughs> Jan lacht ah. heel ondeugend. Ja, Jan lag ja. altijd ondeugend. Nee, dus hij is die man. Die man. Ga door. Uh, en op het moment dat ik... Dat betekent dus dat, er een af, dat ik een, een keuze moet maken... welk van de twee uh, gaan we laten vliegen. Want ik heb op dat moment één vliegtuig... wat na die paar dagen voor het eerst weer kan vliegen. En de verbindingsmensen die die kabel moeten gaan... Uh, doen, die hebben een vliegtuig nodig. En die minister met haar gevolg heeft ook een vliegtuig ja. nodig. Ja. Dus de vraag is, Heel wie gaan we laten vliegen? En uh, mogen wij antwoord geven? Ja, Doe ik, maar. Ik zou zeggen, uh, die kabel, want uh, dat redt levens. En laten ja. wij nog maar een dag in een hangar zitten. Hmm. Wat zou jij zeggen, Jan? Zalde. Ja. Nou, als ik dit dan een ik geef wel eens lezingen en dan, dan vraag ik dit ook aan het publiek. En in Nederland zijn er meestal één of twee in de zaal die zeggen van nou, ik zou voor de minister gaan, dat lijkt me politiek veel belangrijker. Ja, nou en de overgrote meerderheid in de zaal uh, die zeggen precies wat jullie ook zeggen. Nou, ik ben Nederlander. Ja. Uh, ik doe dus ook ik zeg precies zelfs wat jullie zeggen. Jongens, die missie die is belangrijk, daar gaan we voor. Nou, op dat moment zegt dus mijn, uh, mijn Italiaanse ja, nu kost je collega. Je kopie. Die zegt: uh, Wij moeten even een espressootje gaan drinken. Ja. En een espressootje betekent: uh, We moeten even zaken doen. Ik zei, nou is dat nou eens goed? En die zegt: uh, Ja, Esmeralda, je moet wel aan je carrière denken. Want dit, dit gaat je carrière kosten. Ja, jij... Hilary, straks zitten wachten door, Indoor, door Esmeralda. Die Italiaanse baas hier, die wil gewoon, uh, die wil gewoon dat de minister vervoerd gaat worden. Yeah. Wat heb je gedaan? Nou, wat denk je? Ik nee, weet je niet. Ik heb gekozen voor, uh, voor de operationele noodzakelijke missie. Kijk, en daarom ben ik zo trots op het Nederlandse leger... Maar die vuile Italianen, die dat corrupte tuigen... die wilden dus gewoon die, die, die, die kapotte kabel kapot laten. Laat de kabel de kabel, zei de Italiaan. Ja, en, ja. en kies voor Hillary... Ja. En, en, en, dat, en het Nederlandse leger zegt: de groeten, wij gaan voor onze eigen veiligheid. En, en, ja. en, en dat vind ik prachtig. Nou, ik ook. En daar kan ik u ja. bij de Italianen ook nog een verhaal bij vertellen. Want die vragen dan: maar het is politiek gezien geen, geen handige beslissing. Maar wat ik tegen mijn collega heb gezegd: van, uh, maar dit land stelt geen vliegtuigen beschikbaar aan NAVO. Dus ja. dit is ook een goede les voor dit land, wellicht, oh. om te merken hoeveel behoefte wij aan vliegtuigen hebben. Ja, je geeft nu een detail. Dat betekent dat het Hillary Clinton per definitie niet is. Wat verdikker. Maar dat zijn ze de hele tijd ook Ja, maar toen geloofde ik het niet. Maar Amerika heeft toch wel een of twee vliegtuigen... in Afghanistan niet Een afleiding. We praten straks een beetje verder, Esmeralda. If you want... Nou ja, zo niet, dan hoop ik toch wel dat je dat blijft. nog. het blijft gewoon Ah, mooi. Nou, we iets anders doen. Oh, oh ja, ja, komt die. Geen mens is illegaal. En dat nee. is toch een van de slogans van de internationale No Border Network. Uh, dat de komende week voor uh, zijn eerste in uh, het No Border kamp opslaat in Nederland. Rotterdam, om precies te zijn. En ja, dat mogen we opvatten als een aanklacht aan het is van Nederland. Uh, dat volgens deze organisatie onmenselijk met asielzoekers omgaat. En wij bellen dus even met Ron Vrij van die organisatie. En een hele goede nacht, Ron Vrij. Ja, goeie nacht, jullie ook. Dag Ron, Jan en Jan hier. Nou ja, uh, wat, wat, vertel maar, wat gaat er gebeuren in Rotterdam? Wat is Noboarden? Wat is het programma? En wie doet er toch allemaal mee? Ja, nou, het, uh, wat er gaat gebeuren, dat... Uh, het gaat eigenlijk al gebeuren en het is oh. al in volle gang. Oh, oh, oh, oh. maar wat? Ja, ja. Vanaf 2 augustus zijn we hier in, uh, aan de Maas, of aan de Nieuwe Waterweg, neergestreken. Uh, vlakbij uh, de Hef. En Daar is een no, no Border Camp aan, uh, aan het uh, oprichten. Oké, okay, wat is een No Border Camp, Ron? Dat is een uh, kamp waar uh, mensen die zich uh, zorgen maken over het uh, huidige migratiebeleid bij elkaar komen Pst. en uh, zich verzetten. Ah, oh. ah, ah, Ron, maar het is dus niet een asielzoekerskamp. Het is meer mensen die zich willen verzetten tegen hoe er met asielzoekers wordt omgegaan. Ron! Ja, nou ja. dan is dat helder. Oké. Okay. En hoe verzetten jullie je zoal? Oh, nee, uh, laten we, uh, we even beginnen met wat is eigenlijk het probleem? Wat het probleem is. Het probleem is dat wij op een verschrikkelijke manier met asielzoekers, vluchtelingen en migranten omgaan. Oh ja, dan hoe dan? <lacht> Oh, nou, we sluiten ze op, we jagen ze op, we depesteren ze, we ja. zetten ze op straat zonder oh, ja. eten, drinken. En dat is helemaal erg, vinden jullie? En daar moet wat aan gebeuren? Jullie niet dan? Hé, zeg je? Jullie niet dan? Nou, weet je wat het is? Ik heb altijd zoiets van, uh, we kunnen moeilijk in Nederland iedereen opvangen. Is niet? Nou, zolang, zolang we nog zo rijk zijn... Oh, want daar heb je ook verschil van mening over natuurlijk. Hè? Want ah, ja, maar dat mag, mag jij vinden. Rondluister is het een vrij land. Het is hier gelukkig een vrij land. En jij mag vinden wat je wil. Wij gelukkig ook. Maar ja. uh, uh, heb je niet zoiets van: als we nou iedereen die, die ook maar een heel klein beetje zielig is en ergens vandaan komt, meteen hup de poort open gooien, kom erin, gezellig. Is dat misschien niet een beetje te veel? Of zeg je nee, dat moet gewoon wel? Dat is ook ja, duidelijk, weet je, hè? Weet je, kijk natuurlijk, je zult altijd mensen tussen hebben die om. Misschien om heel weinig redenen vluchten, Economisch meestal. Maar weet je hoeveel wereldwijd vluchtelingen er zijn? Nee. Er zijn 40 miljoen vluchtelingen volgens de UNHCR. Echt nou, veel? Okay, maar dat zijn er best wel... miljoen. Ja, maar we zijn hier met 16 miljoen, dus met een beetje pech zitten we binnenkort met 56 miljoen mensen hier. Tenzij we daar wat tegen doen. Oh, ja, nou, dus, dus, dus je bent voorstander ja. om, om veel grenzen, prikkeldraad en, en herdershonden langs de grens te zetten? Nee, juist niet. Nee, toch juist toch niet. Nee, oh, juist ja. niet? Nee, dus... Okay. Oh, ik dacht dat je zei, ik wil er graag wat aan doen? Dat die gasten hier niet naartoe komen. Nee. En dan heb je prikkeldraad. Laat Ron nou en nou, even uitpraten. Nou, maar... oh. Dat vind ik niet zo leuk. We een hetjes maken. Oh. Maar er nee. zijn 40 miljoen mensen Precies. die nu op dit nou. zijn. Oké, nou. Ron, dat, dat vinden we allemaal heel akelig, maar... Ik ga het niet hakelen, dat is verschrikkelijk. Ja, nou dat is verschrikkelijk. Ja, ik, sorry, ik druk me verkeerd uit. Dat vinden we allemaal verschrikkelijk. Want niemand wil dat iemand. Maar wat anders kunnen we eraan doen? Maar, maar hoe stel jij je voor dat we dat oplossen? Nou, wat waar we mee moeten beginnen is af te schaffen die 7000 mensen die zich nu melden per jaar in Nederland. Die om we. Af. die in gevangenissen op te sluiten. Oh, oké. Okay. Wat nee. moeten we er dan mee doen? Sorry, maar even, even de getallen goed. Die 7000... We hebben er toch veel meer die zich hier nee, aan, elk aanmelden. Elk jaar ja, aanmelden, echt. asielzoekers. Die ja, aanmelden. Nee, kijk het uh, jaarverslag van de IND maar op na. Nee, ik geloof je wel. Dus even, ik wil even het verhaal rechtstellen. 7000. Dus elk jaar ja, mee, melden zich hier 7000 mensen. Maar en, hoe, en hoeveel daarvan laten wij toe, Ron? Nou, dat is, in 2012 hebben 7000 mensen asiel aangevraagd ja. de IND ...heeft daar nog niet bij geschreven hoeveel ze daarin van... E toe en jij hadden. zegt, niet de gevangenis in, uh, maar nee. Centerparks dan? Nee, je gaat ze net als iedereen uh, die uh, huis en haard slaat, uh, geeft je een onderkomen, toch? Dus jij zegt, een huis? Is geen nee, maar luister Jan, wat Ron plek. bedoelt is... ...we hebben het over 7.000 mensen op onze steenrijke populatie... ...moet het geen probleem zijn precies. om 7.000 mensen per ja, jaar precies. op te vangen. Dat zeg je toch? Precies. Goed zo. Dat is gewoon een... Maar stel je nou dorp. voor dat we dat zouden doen... Ja. Hebben die dan niet volgend jaar 14.000 of 21.000? Nee, dat denk, ik niet. Oh, dat denk niet? ik niet. Ik denk dat als je het goed doet, hè, dan uh, doet, moet elk rijk land dat op zo'n manier doen. Oh, ja. En dan valt het reuze mee. Ah, want ja. volgens, mij, hè, want nou. volgens mij vlucht niemand vrijwillig. Namelijk. Nou, je hebt uh, een hele grote golf economische vluchtelingen. Hè. Die vluchten inderdaad niet vrijwillig, die vluchten namelijk om economische redenen. Namelijk. Om dat term... Maar dat is toch ook erg? Ja, dat, dat, is, wel... Geld, hè? Ja, dat, is, dat is wel erg, rond Maar kijk, ja. maar aan de andere kant wordt het dan ook wel een beetje raar dat dan iedereen hier naartoe komt omdat hier dan wat te halen valt, is het niet? Ja, als ik wat, wat zou jij doen. als ik als je rond... niks, vergeet, niks meer te eten heb. Ja, oh, nee. Dat, zou, rond... dat, dat, ik dat ik rond... zou ik ook doen. Maar ik zit aan de andere kant van als, de RGS. Als, als ik, ik Ron goed begrijp. Een denk ik... Wat een toeval. Ron, mag ik toch ben je even? Gebo hier geboren? Nou, oh, toeval, toeval. toeval. Mijn vader die zet mijn moeder op de fiets. Dat was het eigenlijk weer hoor. Ja, dat is toevallig. Dat was geen toeval. <laughs> die wel, die, wel, ja, die wel, mensen hadden nee, toch al lang al verkering. Je zit mijn moeder hier zijn de van de eerste de beste stomboeren af te schilderen in de Die mensen hadden eerste verkering. Ze waren zelfs getrouwd. Nee, maar Ron, daar is het huis. naar huis. kamp. Ja, even kamp. Ja. Ja, daar hebben we oma, oma weer gaan. in gezeten. Wat is dit? Wat raar het, het, raar het, het gaat worden. erom. Het gaat erom. Dat jij denkt dus, als elk uh, rijk land zijn deel neemt van de, ja, uh, laten we zeggen, de miljoen vluchtelingen, dan komt het goed. Dan, uh, dan zijn we op de goede weg. Weet je waar ik ook ja. al eens aan heb gedacht, Ron? Omdat er heel veel van die mensen willen heel graag naar Nederland komen, toch? Dat is wel zo. En dat ik dan denk van ja, eigenlijk kunnen we misschien wel een keer ruilen. Dat zij dan met z'n allen naar Nederland komen en dat wij dan in dat lekkere warme landje gaan zitten. Ga jij naar Soudaan? Nou ja, als, als daar al die mafketels weg zijn wel, nou dan, ja, dan ja, wij, best leuk. Wij, wij zouden gaan met een M16 ja, en, en, en, en zeggen jongens, we opzouten daar. En, maar, nou ja, nee, nee. Nee. nee, dat is een maar, dus, maar goed, maar Ron, ik neem hey, andere... dat we eh, Rotterdam wat Rotterdam nu, hè? Nou gaan, we, dan gaan, jullie, dan gaan jullie dus Zit naar... je in Rotterdam nu? Dan! Gaat het, je gaat in het kamp, er komen mensen gelijk stemmen neem ik aan. Jullie gaan samen nadenken over. Ja. En jullie zijn al twee dagen bezig, vertelde je net. Wat zijn tot nu toe zoal de belangrijkste conclusies en aanbevelingen? Ja, lachen we jullie zeggen. Naast de zachte nee. aanslag. Oh, ik stel een verkeerde vraag dus Zie je Nee. Dat is een, vraag. Nee, bon. je, je een hartstikke goede vraag. Nee, uh, wat wij nu aan het doen zijn, is. Uh, we zijn met de opbouw begonnen, we oh. hebben wat acties gedaan. Ja. En uh, er, zijn heel, er is heel veel internationaal uh, toeloop. Oh. Dus we zijn nu uh, een beetje aan het oriënteren van hoe we de rest van de week gaan, uh, gaan invullen. Ja, maar jou vroeg wel iets heel belangrijks. Dat is dat jullie al twee dagen met elkaar zeg maar, aan het praten zijn over hoe, wat gaan we doen met al die asielzoekers. En hoe gaan we ermee om. En wat is de conclusie, nou, De co conclusie is geen grenzen. Geen grenzen? Dan hoef je toch ook niet een week voorbij om gaan op de camping te zitten. Ik ga er gewoon naar kan mailen. Maar hoe ga je dat aanpakken dat mensen zoals wij... van die cynische, zelfzuchtige, egoïstische heffendols... dat gaan pikken? Ja, dat is een ingewikkeld probleem. Vertel mij wat. Volgens mij, of volgens ons kun je dat alleen maar bereiken... door constant op te blijven hameren... dat we wat meer solidair moeten zijn... Dat we moeten nadenken over onze welvaart. Waar die vandaan komt. Over de ruggen van, de, van welke bevolkingsgroepen dat verdiend wordt. Ja. En, en dat zijn ook conclusies die hier uh, getrokken worden. Alleen, ja. meer toevallig van de SP ik ben de ook. Overheid niet, ben ik dat? Nee, joh. Hoezo? Nou ja, omdat je dat, dat is een soort gelijk geluid hoor ik. Je, je begrijpt nee, het woord solidariteit. Ja, nee. al. Ja, oh. <lacht> ben je van de jonge socialisten dan of zo? Nee, nou, ik ben zeker niet, jong. Meen je dat nou? Dat nee, nee, klinkt, je bent een hele jonge, nee, nee, nee, jonge hij, klinkt, hij klinkt net zo wat als wij: ik, met een beetje hip en gitaar spelen en rond de kampvuren zitten. Oh joh. Nee, joh. Ron, hoe oud ben nee, je dan? Ik ben uh, 50. Nou ja, precies. Oh. Wat zeg ik nou? Precies zo oud als ik? Ja. <laughs> ja. En ben je dan ja. een oude hippie, Ron? <laughs> oude hippie. Ik weet het niet. Als je Volgens bent, mij ik, kan ik, jij de House of New Orleans achter tevoren zingen. Precies je een uh, actievoerder die uh, het hart op de goede plaats heeft. Oh ja. En probeer iets te maken van deze maatschappij. Ja, dat zeggen alle acties. Het is, actie het is in de elk geval lekker weer. Heb je een mooie tent? Uh, ja, prachtig. Okay. Nou, fijn. Nou, tot hoe lang en... duurt het? Even en... eh, belangrijk. En... Ja, op het no Ron ja, blijf ja, even bij de, de, de les. Jamstokkade uh, nummer 3. Oh, Jamstokkade ja. nummer 3. Nassau. nassau nummer 3. In Rotterdam. En je ja. mag er gratis in. Oh, oh, daar en... komt de Oh, daar komt. Oh, kijk, daar, ja, daar heb komt je de de, de politie ja. al mee. We gaan hangen, ja. daar komt de ME. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik denk ja. dat het kamp nu ja. ontruimd ja. wordt eh uh, ja. De lange lat erover. Ja, Dag Ron, ja. okay. pak ze aan. Pak's aan. <laughs> doei, doei. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, uh, leven in een compound in de hoofdstad van een van de gevaarlijkste steden van de wereld. We geven het je te doen. En onze hoofdgast, die deed het namelijk uh, namens de Isaf en de NAVO in Kabul. We praten verder over met Esmeralda, een Klein Racing. En ik dacht het even te hebben over de kleine <laughs> dingen van het militaire leven, Jan. Ah, dat vind ik mooi. Ik het, ben gek op uh, het leven daar. De kleine jij bent, dingen je, van het militaire de politiek leven. Politiek hebben we nu gehad, de grote bewegingen. Ik ben van nieuwsgierig hoe het dat nou is om zoon. dat staat daar ook in als je bang, in, ook, bedoelt Jan eigenlijk. Ja. Nou, ja. En waar was je bang voor? Uh, ja. Iedere avond als je gaat slapen, dan weet je dat het alarm af kan gaan. En ze weer kunnen ja, met rocket-propelled grenades op je kunnen gaan schieten. Wat? RPG's, man. Rocket RPG's. Weet je wel wat een RPG is? Ja, maar ik denk, weet je, ik geef haar de kans om het even uit te leggen aan het. Uh... In de nee, maar je vraagt dus echt, zeg maar, zeg het lange woord. Geen vragen of je de afkorting wil geven. Ja, vriend. Maar je bedoelt eigenlijk <laughs> ja. gewoon op afstand met, met, met een raket aangedreven. Die pleuren is dus met één Je kent die dingen toch wel? Waar, waar, waar, waar die Taliban-gasten in, in, in Syrië allemaal mee lopen. Met zo'n zo zo ding op je schouder en <laughs> dan... In de en dan vliegt dan zo... Bij, bij, James Bond, bij James Bond altijd door de stof van de vrachtwagen heen gaan... nooit ontploffen, zoiets. Dat ja, kan. dat zijn de wat grotere. De ja. RPG's zijn meestal wat kleiner. Zo'n groot je hand ongeveer. Uh, worden vanaf de grond uh, afgeschoten. Een soort... Uh, wel nee, man. Een 3 nee, installatietje. Nee, echt helemaal niet, joh. Ja, je nee, hebt echt... het over Sams. Nee, nee. Heb... Oh. Sams, dat is uh, nee, de Surface Air, air Missiles en dat. Dat is heel anders. Ja, nee, waar je, waar je het over hebt, is dat ding waar zet je op je rug... En dat is zo'n... Zo zo een zo bazooka, zo zeiden crot. we vroeger. Ja, dat, een bazooka is de Amerikaanse variant, dit is de Russische-Chinese variant... En daar is een RPG. Waar jij het over hebt, is helemaal geen RPG. Krijgen we nou, verdomme, hebben we een militair zonder enig, enig verstand van wapens? Waar jij het over hebt, dat zijn die... Die dus dingen Dat zijn mortieren. Maar een RPG. Jan praat je even voor. Ik ga, even... Even, ik ga ja. even een RPG laten. Ja, is goed. We gaan het even... Maar jij had het dus op <laughs> dingen die op een drie pootje staan. En die dus groot zijn als een vuist. Nou ja, daar hoeft u zo bang voor te zijn. Um, als ze neerkomen op de verkeerde plek uh, bovenop je hoofd. dan uh, gaat het wel redelijk. Uh, kan het nog wel redelijk fout gaan. Dat is een RPG. Die doe je voor je, af je schouder. Met zo'n ding erop wat je wegschiet. Dat is nou een RPG. Ro ro ro rocket propeller er zit een dingetje aan, is en die schiet af. Fantastisch dat zijn niet de dingen die, uh, die op ons werden afgeschoten. Voor zover ik de, de inlichtingenrapporten nee, heb gezien. Jullie, jullie kregen een mortier op je dak. Dat zijn niet. Ja. Dat zijn die... Soort van. Ja. En met zo'n pootje. Nou, Doem. goed. het nou, is toch wel lekker dat je bij echte Janne nog geleerd wat een RPG is. Geweldig. Hey, en uh, maar je, dus was je bang dat die op je zouden vallen. Hoe vaak is dat vaak op, is gebeurd? Is daar. Is daar ja. Gebeurd? Een keer ja. of vier. In de, ik heb er vier maanden gezeten. En dus een keer of vier is het kamp uh, wat dat betreft aangevallen. Waar jij dus bij was? Waar ik bij was, En ja. Is dat altijd met, uh, met Nieuwe Maan? Uh, uh, heel vaak, nee, met Volle Maan volle juist. Maan. Ja. Maar dan zie je ze toch lopen? Of is dat dan? Uh... Ja, maar ze zitten in de bergen. En zij kennen de bergen heel goed. Hoeven geen, uh, dan ook geen licht te gebruiken. Ja, want dus de kunnen bij het licht van de Volle Maan uh, kunnen ze... Ja, kunnen ze gewoon rondlopen. Ik ben nachtblind, al, al loop ik naar mijn wc, breek ik mijn nek nog. Maar ja, goed, ik... ik nee, maar dus, ja, maar zij kennen maar, maar, maar, die bergen maar, maar, maar, op hun duimpjes, ja. hè? Vertel eens even, dus dat, dat kamp voor jullie staat eigenlijk die, die, die, aan de, aan de rand van de heuvels. En, en dus ja. nu, die, kunnen die gasten, die, als, als ze het een beetje maandigt is, denken, oh, weet je wat, we gaan weer eens een Dat is een handige locatie. Ja, ja, ja, Kabul, Kabul zit ja. in een vallei, en daaromheen zitten allemaal uh, oh, ja. bergtoppen. En dat is echt uh, de uitlopen van de Himalaya's, is het. Hey, die motieren, ja. die vallen dus bij jullie op het kamp. Wat ja. is er ermee Gebeurt. Zijn er mensen uh, gedood, gewond? In de periode dat ik er zat, niet. Maar wat voor schade geeft dat zo'n ding dan? Um, ja, als ze afgaan uh, en ze gaan af in, een, uh, in de container waar je in zit, dan kan je er uh, dood aan gaan. Maar is die dus dat is uh, heel vervelend. Is die container niet een beetje gepanzerd? Uh, nee, waar wij zaten niet, nee. Ah, gaan we echt serieus? Het zijn ja. een soort zeecontainers. Zeg maar. het, het zijn echt letterlijk zeecontainers. Je slaap je in? Daar slaat Vertel je er eens iets over, dat weten wij toch allemaal niet? Nou, dat heette ook Max. En, en dat is dat's... Engels voor zeecontainer? Ja, bijna wel. Um, het is zo groot als een zeecontainer. Echt, echt letterlijk die afmetingen. En daar slaap je als officier met z'n tweeën in. Ik sliep met een Canadese uh, die hoofd uh, van de helpdesk was. En dan heb je twee bedden kunnen erin. Uh, drie, uh, drie kastjes, uh, één tafeltje en een nachtkastje allebei en dat it. Maar en je doen niet even wat zandzakjes op het dak of zo. Nou, op het moment dat je dus beschoten wordt... is de bedoeling uh, dat je zo snel mogelijk... Uh, ofwel je hoort bij de ploeg die naar buiten gaat... om uh, die mensen aan te pakken. Ja. En als je dat niet hoort, uh, hoofdluchttransport hoeft dat niet. nee. Uh, dan ga je dus uh, dekking zoeken dan ga je naar de bunker, zoals dat ja, zo mooi heet. ja. dat is mooi, maar als jij nou toevallig de eerste mortier op je dak krijgt, dan die hoor je ja, niet aankomen. nee, dat is, dat is dus een beetje sneu. Maar, ja. maar, en daar hebben ze geen zandzakjes voor neergelegd. nee, die, liggen, die zandzakjes die liggen op die, mortier, die liggen bij de bunker en de bunker is niks anders dan ook weer een zeecontainer met zandzakken er bovenop. ja. Nou, uh, wat raar dat ze dat beton die betonblokken zeggen. Zeg, leggen ze die arme mensen in, in de zeecontainer. nou, we praten ja. straks een beetje verder, uh, esmeralda, over uh, hoe het was daar in Kabul. ja, want het nieuws van een uur komt Weer bijna aan Jan. Ja, en weet je waarom? Omdat het ook ja, bijna, bijna één uur is. is. Ja, bizar, ja. Dus, nou nee, ja, goed. In ieder geval uh, uh, straks het. bij Jan er weer uh, verder. En uh, nu uh, het nieuws van één uur. Toch? Zo. Ja. Mooi.